hartelijk welkom. Don, we zijn ja. er weer. Ja Joop, we zijn er weer. En uh, Pascal ook. En Pascal uh, doet Cal, weer muziek Pascal van en de techniek. techniek. Die gaat uh, de, de knoppen al doen. Al ja, uh, Ik kan het niet hoor. Dus, <laughs> nee, ja, al, nee, nee, nee niet we zijn we hartstikke doen. blij dat hij er is. We zijn weer begonnen aan een uh, nieuw uh, seizoen uh, politiek. Ja. En uh, ja, vorige week hadden we al natuurlijk al, of twee weken geleden hadden we twee uh, commissievergaderingen. En uh, dat gaat nu in de eerste raadsvergadering van uh, dit seizoen. ...over gesteggeld worden. Ja. We hebben wel een hoop uh, hamerstukken. Daar uh, ja, ben ik wel blij om eigenlijk. Hoor. Zeven stuks. En als ik het uh, zo zie, uh, inderdaad, uh, terecht hamerstukken. Niet ja. al te zware onderwerpen. Nou ja, ook met de stukken die de besproken moeten worden. Ik ben bij de uh, commissie geweest. En dan met name de commissie raadszaken. Daar uh, zijn een paar dingen waarvoor je zegt, nou, daar was consensus. Maar één partij die wil nog eventjes uh, uh, met de achterban een beetje uh, babbelen. En ja. uh, dus wordt een bespreekstuk. Ja. Dus je hebt best kans, als dat allemaal goed uh, in orde is, dat dat ook zo'n afgetikken dat wordt. Het helemaal, want de drie onderwerpen Joop, die we hebben zijn kustontwikkeling en onderzoek uh, naar uh, korst baten. Om... Uh, eventueel uh, het strand te verbreden... of de kust ja, te verdedigen. Dat zou dan dan moet, het moet, gevolg daarvan zou moeten zijn... dat er dan in het middenboulevardgebied... Uh, men de, de reep in zou kunnen gaan... voor parkeerplaatsen. Oh, dat, dat is eigenlijk dat is, uh... de baat die er vandaan komen. Ja. En of dat, uh, als dat... Uh, goed gekeurd wordt... Dan uh, gaat dat dus onderzocht worden. Dat kost 40.000 euro. Ja. Waarvan er uh, 20 uh, gefoerneerd zouden moeten worden door de provincie en 20 door de gemeente. Ja. En bij mijn weten is, heeft, alleen, heeft alleen het CDA zich op het standpunt gesteld van als de provincie het niet wil betalen, gaan we het toch doen. Dan doen we het zelf maar. Ah, okay. Het uh, heeft een relatie dus met de middelboerderwaarde. Ja. Ah, okay. ja, want we willen parkeergarages Juist. Ja, ja, onder komt... de grond. En ja. dat, uh, ja. dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, dus laten we zo. hopen dat het uh, gaat gebeuren. Ja. En dan de jaar jaarrekening Ik vind het altijd van donderwijs. Ja. Ja. Nou ja... Er ja. kan nog even over gepraat worden. Ja, dan ja, maar ja. Het zal uiteindelijk toch wel weer in orde komen. Zal goed en ook die brandveiligheidsverordening. Daar zitten dus een paar haken in een oog aan. Met name GBZ had daar in de commissie wat problemen mee. Omdat zij uh, vinden dat uh, er uh, uh, ja, willekeur zou kunnen ontstaan. Ja. Bij het toekennen van bepaalde vergunningen. Ja. Nou dat zijn eigenlijk die, de dingen die vanavond... Ja maar je hoort, we maar. krijgen nog een onderwerp. Ja. Oh, een interpellatie. Ja ja, ja ja ja ja. Je hebt gelijk don. Van vier partijen ja. die nou, willen nee, praten. Een van één. Partij, een partij. VVD. En, en vragen en van anderen. Nog aanvullende vragen van drie andere partijen. P van de A, Sociaal Zandvoort en CDA. Ja. En die willen alles weten van de zaak van de Gertebach. Ja, en dat terecht, nou denk ik. Ziet. Ja, toch. Ja. En wat uh, het college eraan denk denkt ja. te gaan doen. Uh, Sanfus Courant had uh, donderdag een, uh, een groot artikel op de voorpagina ja. van staan. En dat was niet alleen naar aanleiding van het artikel in het Haarlands Dagblad, maar naar aanleiding van een gesprek dat ik had gehad met een van de docenten van uh, het Wim Gertebach College. En die was expliciet die zegt ja, het is gewoon einde oefening. Later is daar een, een, een reactie op gekomen, en uh, we zullen vanavond merken hoe het college daarop ja. gaat reageren. Ja, nou, we zullen even wachten tot de burgemeester zijn slag slaat. <laughs> Goed, voor de eerste keer van het <laughs> jaar. Is, weer. En uh, muziekje maar, Pascal, tot die tijd. Ja. Ik zit trouwens ook, nog. hoor juist dat ze al begonnen zijn. Oh, dan gaan we over, nou, dan gaan we over, laten we horen. Agenda punt 10. En het interpolatieverzoek van mevrouw Geurentson, zoals we gebruikelijk doen, aan het slot van deze vergadering, dat wordt dan agenda punt 11. Is dat akkoord? Ja? Oké. Okay. Dan is de agenda, tenzij er nog voorstellen tot wijziging zijn, op deze wijze vastgesteld. Dat brengt mij bij het vaststellen van de notulen van... 29 juni 2010, moest ik alweer denken, dat is lang geleden, maar dat klopt. Um, er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Um, ik zou graag iets toegevoegd zien op bladzijde 15, 16. Dat is namelijk de opmerking dat deze opmerking voortvloeit... uit het feit dat mij verweten werd minachting te hebben voor de werkgroep. Ik vind dat best wel belangrijk, want het staat hier nu okay. zo los... En dan heeft u het over de derde regel van onder. De derde regel van onder, ja. Ja. Wij voegen het toe. Dank u. Dank u wel. Anderen nog? Zo niet. Dan zijn de notulen vastgesteld met dankzegging aan de griffier. En de notulisten ook. En ga ik naar de hamerstukken agenda punt 6. De hamerstukken zijn 6a bouwverordening Zandvoort 2010 inclusief derde serie wijzigingen... 6b. Onttrekking aan de openbaarheid op grond van de Wegenwet van het Louis-Davidscree. 6c. Aanvraagssubsidie Mountainbike Strandrace Zand voor 2010. 6d. Aanpassing Verordening op de Rekenkamer. 6e. Procedure Broekhuizen en Wit. 6f. Financiering Hogeweg, Uitvoering Hogeweg. 6g. Kredietinrichting Brede School Louis-Davidscree. En al dus zijn die hamerstukken aangenomen. Dat brengt mij op agenda punt 7. En dat is het agenda punt kustontwikkeling, maatschappelijke kosten, batenanalyse van de strandverbreding. In de commissie is dat besproken. Er zijn volgens mij nog antwoorden gegeven op in ieder geval de vragen van het CDA. Die, vragen zijn ook bij het CDA, die antwoorden zijn bij het CDA ook binnengekomen. Ja. Uh, de Oudere Partij Zandvoort heeft aangekondigd dat ze nog met een motie komen. Gelet op de discussie in de commissie vraag ik me af of het uh, met één termijn af kan. En mijn voorstel zou zijn om dat maar eens aan de orde te laten komen en dan de Oudere Partij Zandvoort als eerste het woord te geven zodat ook de motie wellicht kan worden toegelicht. Is dat akkoord? Ja? Wie van de oudere ouderenprijs Zandvoort wenst als eerste het woord? Dat is meneer baalbrug Wilson. Dank u voorzitter. De reden waarom wij uh, dit een bespreekstuk uh, menen te moeten maken is gelegen in het feit dat wij uh, er uh, in, in de vraagstelling die we richting wethouder hebben uh, uh, gedaan uh, er niet helemaal uitkwamen wat betreft de... De, de zakelijke opstelling die je zou moeten kiezen om tot een goede besteding van de middelen te, die je uitgeeft voor, de, voor het opstellen van een maatschappelijke kostenbatenanalyse te komen. Wij zijn namelijk van mening dat het goed is om die, om die maatschappelijke kostenbatenanalyse te maken... Maar dat het dan wel verstandig is om je daarbij te vergewissen van de uitgangspunten, die ook straks, op het moment dat het tot uitvoering zal gaan komen van datgene wat je dus gaat onderzoeken, eh, dat je dat in ieder geval goed op een rij hebt. Dat je dus niet zegt, ik ga eerst eens kijken van wat zou er allemaal kunnen, en vervolgens tot de conclusie gaat komen welke eisen en welke voorwaarden er door Rijkswaterstaat, Hoge Heemmaatschap van Rijnland, en het rijk worden gesteld aan zaken die uh, je voorwaardelijk in orde moet hebben... wil je datgene te ga, gaan doen wat wij graag willen gaan doen... Nou, dat is namelijk die middenboulevard uh, aanpakken... en wel zodanig dat we de daarvoor benodigde uh, parkeergelegenheid... omgronds kunnen realiseren. Dus is uh, ons idee uh, dat je het beste die maatschappelijke uh, kostenbatenanalyse... in elkaar kunt steken op het moment dat je ervan hebt vergewist... Uh, uh, ...op welke voorwaarden uh, de, de drie genoemde partijen akkoord kunnen gaan met het ondergronds aanleggen van parkeergelegenheid. Omdat dat namelijk heel essentieel is voor het volume enzovoort en ook hoe, wat je er op het maaiveld allemaal van terugziet. En daar willen we heel erg weinig van terugzien op het maaiveld van al dat blik. Daarom hebben wij uh, gemeend een uh, motie te moeten opstellen waarbij wij de volgende zaken overwegen... De voorwaarden waarbij Rijnland en Overrijkswaterstaat respectievelijk het Rijk kunnen instemmen... met het aanleggen van ondergrondse parkeergarages in het middenboulevardgebied... bepalend zijn voor het praktisch nut van de voorgenomen maatschappelijke kostenbatenanalyse strandverbreding. Niet bekend is welke voorwaarden Rijnland en Overrijkswaterstaat respectievelijk het Rijk... aan het aanleggen van ondergrondse parkeergarages in het middenboulevardgebied verbinden... Deze voorwaarden bepalend zijn voor het kostenniveau van de strandbeweging en derhalve van directe invloed zijn op de op te stellen maatschappelijke kostenbatenanalyse. En wij roepen het college op, voorafgaand aan het laten uitvoeren van de voorgenomen maatschappelijke kostenbatenanalyse strandverbreding, eerst vast te laten stellen aan welke voorwaarden strandverbreding moet voldoen, willen Rijnland, en of Rijkswaterstaat respectievelijk het Rijk met de aanleg van ondergrondse parkeergarages in het middenboulevardgebied kunnen instemmen. Was getekend, Zandvoort 7 september 2010. En de motie is vooralsnog ondertekend door de OPZ en het CDA. Maar we roepen ook andere partijen op om van harte mee te doen zo zij daar ook de zin van zien van deze motie. Dank u, voorzitter. En die oproep is alleen voor deze motie... of ook voor de komende moties uh, dit jaar, uh, meneer babach Nou, zover had ik niet willen gaan. Uh, nee, ik ken u als vooruitziend. <laughs> maar ik, ik, vind, ik wil dat zeker niet uit, bijvoorbeeld uitsluiten, Goed, voorzitter. Dank u wel. Uh, en excuses uh, voor het internet. Uh, is er iemand anders die in eerste termijn het woord wilt... of wilt u de reactie van de wethouder? Ik kijk, meneer Demmers en meneer Babits. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, gelezen hebben de motie en uh, de toelichting van uh, meneer bouwberg Wilson uh, Lijkt het me niet verstandig om uh, dit uh, door te zetten... omdat het uh, ten eerste zonde van het geld is. En ten tweede, uh, wij hebben nog, ah, nog niet afgesproken... of we verbreding van het strand willen, SEC... Uh, ten fafure van een uh, betere exploitatie van de strandbedrijven... en wat uh, daar annex aan is... Of willen we nou strandverbreding om ondergronds parkeergarages te maken? Waarbij ik moet aantekenen dat er in vroegere plannen een maaiveldverhoging was en dat het stuk goedkoper was. Uh, maar goed, uh, de parkeerbalans was niet goed, uh, hebben we toen uh, beleefd een tijdje geleden. Dus ik begrijp de wens wel. Maar moeten die twee aan elkaar gekoppeld worden? Of is het alleen sectenparkeergarages de mogelijkheid daarvan te scheppen... Daar hebben we dus niet goed over gepraat. Uh, ten tweede uh, geeft de wethouder aan dat de kosten, die 20.000 euro, niet in de grondexploitatie terecht kunnen. Dus dat moet dan ergens anders vandaan. Uh, vanuit bestemmingsplannen of uh, voorbereiding of zoiets. Ten derde is het zo, ik heb mij verstaan met het waterschap en Rijkswaterstaat. Uh, het probleem is uh, dat uh, wij in dit land eens tegen zijn verhardingen in de primaire waterkering. En dat betekent verharding, verharding uh, beneden dus het maaiveld zoals het nu is, in de primaire waterkering. Dat is een groot probleem. Nou, uh, zou de strandverbreding zou tot gevolg kunnen hebben dat uh, het, uh, de primaire waterkering uh, naar het westen opschuift. En dat betekent dan ook dat die strandtenten op moeten schuiven. Dat geeft natuurlijk het een en ander aan commotie. Maar wat veel erger is, uh, voordat je het tot ondergronds, parkeergarages tot de aanvraag moet komen... Uh, moeten we in uh, de slag gaan over de wet basiskustlijn. Die basiskustlijn is getrokken in het begin jaren negentig en daar houdt het Rijk zich aan. Als wij nu zeggen van wij zijn al het sterkste kustfundament... wij liggen al eigenlijk uh, qua kustverdediging uh, onder water het meest westen in dit land... Uh, ...zouden we dus uh, de basiskustlijn een hoekje ten westen erin moeten gaan maken. Uh, en ja, zegt Rijnland, die zegt... ...ja, maar alles wat je aan uitstulpingen hebt aan zand ten opzichte van uh, de rest... ...dat wordt harder en meer aangevallen door golfhoogtes en stormen. En wat het allerbelangrijkste is... Rijlandse, Keur, waar de legger onderdeel van is... die moet ook naar het westen opgeschoven worden. Willen we die ondergrondse parkeergarages nou, uh, kunnen hebben? Nou, uh, A ah, Het opschuiven van de legger, dat is een verschrikkelijk gedoe. Dat krijgen we niet voor elkaar. En het jaarlijks onderhoud van Rijkswaterstaat... voor zandsuppleties om die strandverbreding zo in stand te houden... dat de legger verschoven kan worden, die gaat op jaarbasis... Veel, veel meer kosten als het gehele maaiveld uh, uh, optillen. Dus uh, nou ja, ambtenaren of mensen van het Rijk en uh, al die instanties die annex zijn, die hebben nooit uh, dat ze ja of nee zeggen, maar de kans dat dit plan gaat slagen is hoogst onwaarschijnlijk. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Stammers. Ja, dank u wel voorzitter. Um... De uh, Partij van de Arbeid heeft in de commissie al aangegeven hoe zij uh, hier tegenover dit stuk staat. Voor wat betreft de, de motie die ze ingediend zou ik graag de reactie van de, van de wethouder uh, horen. Als ik het raadsvoorstel lees dan uh, zie ik dat daar ook in staat dat het voorstel is om het vervolgonderzoek nadrukkelijk de visie van Rijnland en het Delta kabinet op te nemen. Dus in, ik vraag me of in hoeverre dat al niet de lading dekt... Maar uh, goed, ik uh, graag de, de, de reactie uh, van de wethouder. Dank u. Dank u wel, meneer Stamets. Meneer Babits. Ja, GroenLinks. Uh, ja, vind het een, een lastig verhaal. Wij begrijpen wel dat uh, de rest van onze collega's hiervoor is uh, voor die maatschappelijke kosten Omdat uh, de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die ontstaan natuurlijk heel erg aantrekkelijk zijn. Dus daar kunnen we het wel over eens zijn. Alleen, stel nu dat je kiest voor die uh, kustverbreding. Uh, stel dat zo'n um, maatschappelijke um, kostenbaatanalyse positief uitvalt. En je kiest voor een kustverbreding. En dan heb je vier mogelijkheden. Waaronder zo'n dijk en een duin. Dat bij Noordwijk onder andere is gerealiseerd. Uh, maar je kunt ook kiezen voor een hoger dambad, et cetera. Goed, uit vier opties die je dan hebt. Dan uh, praat je over een, een bedrag. Zo tussen de 7 en de 14 miljoen euro. Dat er uh, opgebracht moet worden. Um, en stel nu uh, dat het inderdaad uh, gunstig uitvalt, zo'n uh, maatschappelijke uh, analyse, uh, dan is het volgens GroenLinks financieel nog steeds geen haalbare kaart om die kustversterking uit te voeren. Anders gezegd, stel dat zo'n kostenbatenanalyse positief uitvalt, omdat er meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling ontstaan, dan moet de gemeente Zandvoort nog steeds ook zelf in die kustversterking investeren. En dat is een behoorlijk bedrag, al zou je het bedrag van de provincie, dat nog niet zeker is, meerekenen. Dus onze vrees is duidelijk. Je moet als gemeente dan nog een behoorlijk bedrag investeren. En aan de andere kant moet er toch ook behoorlijk worden bezuidigd. Dus het staat voor, wat ons betreft, nogal haaks tegenover elkaar. En om die reden denkt GroenLinks dat dit onderzoek, wat al met al... Uh, 40.000 euro gemeenschapsgeld kost. Uiteindelijk is provinciegeld ook gemeenschapsgeld. Wij denken dat die 40.000 euro dan verspilde moeite is. Omdat ook een positieve uitkomst... want eigenlijk twijfelen we er niet aan... Dat, een, uh, dat, dat er een positieve uitkomst uit zou komen. Maar dan nog kunnen we dat als gemeente... de uitkomst dus financieel niet opbrengen of niet dragen. En um, daarom is GroenLinks tegen deze maatschappelijke kostenbatenanalyse... Dank u Voorzitter. Dank u wel, meneer Bavits. Meneer baber u wilde een interruptie plegen. Ja, want ik wilde namelijk uh, de heer Bavits uh, even vragen of hij bekend is met de situatie in Noordwijk waar een soortgelijke uh, uh, zaak speelde. En waarbij in feite de investering in de kustveiligheid, wat overigens in Noordwijk een kustveiligheidscomponent had. Dat is anders hier in Zandvoort, dat geef ik meteen toe. Maar in ieder geval tot uh, vele honderden miljoenen aan investeringen heeft geleid. Uh, ik vraag me dan ook af, 300 miljoen, ik zie de heer uh, Michel Demmers uh, nogal bedenkelijk kijken bij, dat, uh, bij die opmerking. Maar dat is in de orde van grootte die daar speelde en speelt. Uh, ik zou de heer Bavits willen vragen uh, of het probleem wat hij heeft niet zozeer voortkomt uit uh, het feit uh, dat hij niet, ook dat zegt hij ook. Ik zie best wel dat daar een positief uh, gebeuren aan vastzit. Alleen hij is bang dat de kostenconsequenties uh, voor rekening van... De, de gemeente komen. En de vraag is even of dat noodzakelijkerwijs het geval is. Sterker nog, kun je dat niet op een hele andere manier in elkaar steken? Meneer buiten. Ja, ik wilde wel op reageren. Ja, wij, heb, wij hebben die vrees wel. Als je naar Noordwijk kijkt, uh, dan klopt de situatie die u zegt. Uiteindelijk hebben zij op een bedrag van 12,5 miljoen euro, uh, zo, zo ongeveer, wat het heeft uh, uh, gekost, He, hebben zij 2 miljoen bijgedragen. Uh, maar stel nou, Even voor, want van die 12 miljoen euro, waarvan ze 2 miljoen hebben bijgedragen, is de rest bijgedragen door andere partijen. Het Rijk, er is ook nog zo'n vier ton ongeveer opgebracht door Rijnland. Maar als die partijen niet bijdragen aan, het, aan die kustversterking, dan zal toch Zandvoort dat moeten opbrengen. En ik vraag me, ik, ik vrees echt uh, dat dat niet mogelijk is. Het zijn enorme bedragen. Als je, ik begrijp wel dat uh, de, de kost voor de buitenuit gaat... maar die kost moeten we wel dragen met z'n allen. Dat is nogal een bedrag. Meneer Baarwits, dank u wel. Mevrouw Verheij, u had nog een korte opmerking interruptie. Uh, ja, beide eigenlijk. Dank u, voorzitter. Um, zoals wij eigenlijk uh, bij de commissie-raadzaak ook hebben aangegeven... Mm -hmm. staat de VVD positief tegenover dit voorstel... Ten aanzien van de motie zouden we heel graag de reactie van de wethouder afwachten. En ik heb nog een vraag aan de heer Babiets van de fractie van GroenLinks. In de commissie raadzaken had u aangegeven het eens te zijn met het voorstel... en dat u uitsluitende stemverklaringen had willen afleggen. Bent u van gedachten veranderd? Babiets, ja, dat, uh, dat klopt. Dank u wel. Meneer Beluys. Ja. Kort, want er zijn alweer andere argumenten nu ook gewisseld. Ja. Uh, die maatschappelijke kostenbatenanalyse is inderdaad niet alleen ontstaan vanuit het, uh, het perspectief, in, maar het gaat met name om de integrale uh, beleidsontwikkeling, gebiedsontwikkeling. En daar speelt dus wel degelijk uh, Midden-Boulevard, toeristische economische ontwikkeling, regio. Dus uh, ik, wij verwachten ook dat uit die kostenbatenanalyse dat verhaal wat de heer Babers aanhaalt, dat daar ook wat meer uitkomt van goh, hoe gaan we dat dan eventueel wel of niet financieren. En, ja, er hoort tegenwoordig bij alles hoort een onderbouwing voordat je de, de boer op kan om gelden subsidies uh, van Rijk misschien wel van Europese kant uh, naar binnen te halen. Dus uh, vanuit dat perspectief denken wij dat het goed is dat het gebeurt. Maar het is denk ik ook met name, en het, volgens mij heeft het de vorige wethouder die in Bierman ook gezegd, ingegeven om ook juist goed te kijken wat het nou betekent voor de middenboulevard. En uh, nou, vandaar dat wij deze, deze motie eigenlijk wel willen ondersteunen. Omdat hij daar nog wat extra accent op legt en nog eens extra meegeeft. Dat je daar eerst meer over moet weten en dan laat je je onderzoek doen. In plaats van dat je zegt, we doen een onderzoek op basis van wat er nu al ligt. Dus ik ben dus ook wel benieuwd naar het antwoord van de wethouder of hij dat uh, ook zo ziet. Ik denk dat de verschillen van mening niet zo groot zijn. Alleen... CDA-fractie en OPZ willen daar nu bij motie wat meer aandacht voor vragen. Dank u wel, meneer Bluis. Volgens mij is de eerste termijn voldoende geweest. Portefeuillehouder, meneer Tatus. Ja, dank u, voorzitter. Uh, in de eerste plaats uh, de deskundigheid van de heer Demmers. Die is uh, ten aanzien van dit onderwerp bekend. En wat de heer Demmers hierover gezegd heeft, dat is uh, voor het grootste deel juist... Alleen er zijn in de afgelopen jaren wel wat veranderingen geweest sinds hij wethouder geweest is. En er zijn ook wat afspraken gemaakt. De, zoals ook in het raadsvoorstel staat dat de Delta-commissaris is geraadpleegd over dit onderwerp. En ook Rijnland heeft zich hierover uitgelaten en men was van mening dat er toch wat zou moeten kunnen gebeuren in Zandvoort. En dat men niet zo star naar de, de, de situatie moest kijken als in het verleden altijd gedaan werd. Dit gaf een opening en zoals u op de hoogte bent gesteld is er een quick scan uitgevoerd naar een aantal mogelijkheden om de kustversterking uit te voeren voor Zandvoort. Er bleek een drietal uh, mogelijkheden gewoon onbetaalbaar. Dat is, uh, ik denk dat, dat iedereen dat wel heeft kunnen zien. En er bleef één, uh, één uh, deel van het onderzoek over. En dat is datgene wat nu nader onderzocht gaat worden... en waar wij een bedrag voor vragen. Dat is dus de maatschappelijke kostenbatenanalyse, strandverbreding. Uh, we hebben in de... Uh, commissie al een discussie gehad, uh, OPZ wilde het toen nog kustverdediging noemen in plaats van strandverbreding ik vind nu uh, in de motie wel degelijk strandverbreding uh, weer terug, dus ik denk dat we het daar wel over eens zijn dat het een direct met het andere te maken heeft, en uh, ik denk dat we daar dan ook wel uit kunnen komen, de heer uh, Demmers die uh, zei ook, de kans is klein dat het lukt, nou, de kans dat is natuurlijk iets wat uh, iets positiefs is. Hè? Dus zou het lukken, dan zou dat uh, positief kunnen zijn. De situatie is uh, nu zo dat Zandvoort voor 50 jaar veilig is. Dus als wij uitgaan van de nul optie, is Zandvoort gewoon veilig. En dan ligt bijvoorbeeld het Watertorenplein uh, in uh, het beschermingsgebied. Waardoor daar niks kan gebeuren. Wat we nu laten onderzoeken, dat is wanneer... Uh, er vooroeversuppletie plaatsvindt. Dus wanneer het strand breder wordt en er een, uh, de, uh, wanneer, ja, het strand breder wordt en het beschermingsgebied, de kustversterking uh, kan opschuiven, dan verschuift de legger. Dat is wat Rijnland, waar de heer Demmers zegt van nou dat is zeer onwaarschijnlijk. Rijnland heeft gezegd van nou, dat is bespreekbaar. Uh, op het moment dat de legger verschuift, dan komt uh, het watertorengebied vrij te liggen van de invloedsfeer van Rijnland. Op dat moment zou dus eigenlijk niet eens de toestemming van Rijnland nodig zijn wanneer uh, de legger verschoven is. Nou, dat, dat is een mogelijkheid en dat wordt onderzocht. Uh, vandaag nog is een van de ambtenaren naar Hoek van Holland geweest om het Rijkswaterstaat te overleggen op welke manier de, kost, de kosten gedragen zouden moeten worden voor het onderhoud. Want wanneer daar een voorhoefensuppletie plaats moet vinden... dan zal dat onderhouden moeten worden en elke vijf jaar aangevuld. Eh, als dat opgenomen kan worden in eh, de, de, de beschermingsregels van het Deltaplan... dan is het Rijkswaterstaat die daar waarschijnlijk voor op zal draaien. Is dat niet het geval, dan zal Zandvoort dat zelf moeten betalen voor een deel. De provincie die is daar niet happig op om daar aan mee te betalen, wel aan het onderzoek. Uh, dus dat zou meegenomen moeten worden in die kosten Dat zou dus betekenen dat gedurende uh, lange tijd, wanneer Zandvoort zelf op moet draaien voor die vooroefensuppletie, dat er dan wel degelijk een positief resultaat uit die kosten moet komen. Daar moet dus wat tegenover staan en dat moet weer terugverdiend worden met bijvoorbeeld de middenboulevard, maar ook de economische plus die een breder strand uh, met zich mee zou moeten brengen. En dat laatste, en daar ben ik heel open in... Ja, is nog maar de vraag of dat zo is. Dus uh, ja, wat is succesvol? Ik weet het niet. Ik denk alleen dat een goede kostenbatenanalyse op zijn plaats is... en dat we die zeer nauwkeurig moeten bestuderen... van, ja, is dat het allemaal wel waard? En willen we dit? Wij zijn veilig op dit moment. Alleen wij gaan deze exercitie aan... om meer mogelijkheden te creëren... ...in het gebied Middenboulevard. Nou, dat is dus wat hier voor u ligt. En uh, ja, ik kan niet bij voorbaat uh, de goedkeuring of de toestemming of uh, toezeggingen van... Uh, Rijnland of uh, van uh, de, de, de Rijkswaterstaat krijgen. Anders dan wat ik u gezegd heb. Dat de Delta Commissaris waar Rijkswaterstaat bij was en uh, Rijnland. Dat er moet in Zandvoort wat meer kunnen gebeuren dan alleen de starre houding van uh, het verleden. Nou, uh, wij proberen ze te overtuigen met een kostenbatenanalyse Als wij tenminste... Uh, ...naar onze eigen analyse van dat onderzoek zeggen van... ...nou, dat is het waard, want dat weten we helemaal nog niet... Uh, ...om ze te overtuigen om Zandvoort de ruimte te bieden... ...om in het gebied Midden-Boulevard iets meer te doen... ...dan op het moment mogelijk is. Nou, ik uh, denk dus dat de motie... Uh, ja, ...eigenlijk niet uitvoerbaar is op dit moment. Ik kan niet eh, bij, op dit moment afdwingen bij Rijnland of Rijkswaterstaat... ...van jullie moeten eh, hierin eh, toezeggingen doen. Dat hangt helemaal af van de uitkomst van de kostenbaatanalyse. Dank u, voorzitter. Meneer baberke ja, Even een, een interruptie, voorzitter, als u mij toestaat. Wij roepen helemaal niet op om bij de genoemde overheidsinstanties... Uh, zaken af, af te dwingen wat wij, waartoe, waartoe wij oproepen is dat die overheidsinstanties aangeven onder welke voorwaarden zij akkoord kunnen gaan met datgene wat wij graag in die uh, middenboulevardzone in, in dat kustgebied willen doen en dat is heel iets anders en daar zou ik dan toch graag nog de reactie op de wet, van de wethouder op willen vragen Etapes. kunt u er iets nou, over zeggen? Nou, voorzitter, uh, ik denk dat ik dat al uh, de, in mijn verhaal heb uh, meegenomen. Uh, de kustveiligheid die moet gewoon zo blijven als hij nu is. En dat betekent, de veiligheid moet voor 50 jaar gegarandeerd zijn. En uh, daar zullen de deskundigen dus aan kunnen geven van uh, ja, het duinlichaam dat er nu ligt en dat dan enigszins verschoven zal worden. Uh, dat moet dezelfde weerstand hebben als wat er nu is. En uh, nou ja, dat zal dan beoordeeld moeten worden door, uh, door uh, Rijnland en Rijkswaterstaat. Uh, overigens, de discussie die ging even richting Noordwijk. Maar ja, dat is een uh, totaal ander verhaal. Dat is wel enigszins aan de orde geweest in de quickscan. Maar dat zijn dermate uh, gehoge bedragen... Uh, die geïnvesteerd zouden moeten worden, dat dat eh, bij lange na nooit uit de exploitatie of eh, wat dan ook van eh, de middenboulevard gehaald zal kunnen worden. Dus dat zal het niet opbrengen. De oppervlakte, u noemde, van de, de, de 300 miljoen die het aan opdrachten in Noordwijk zou hebben opgeleverd. Ja, die ruimte hebben wij niet aan de boulevard om dat in te vullen. En dan praten we eigenlijk alleen nog maar op dit moment voor de onderkeldering van het Watertorenplein. Terwijl in Noordwijk een heel ander verhaal is. Als we daarop in zouden gaan, dan hoef ik maar een paar aspecten te noemen van de duinen die opgehoogd wordt. Dat zou impliceren, impliceren dat ook de boulevard opgehoogd zou moeten worden. En dat is een soort kettingreacties van uh, allerlei ingrepen die je moet doen om zandvoort toch aantrekkelijk te maken. Uh, dus dat is veel te ver. Ik denk dat dat uh, onbegonnen werk is. Maar uh, ja, ik denk dat ik alle vragen en alle opmerkingen dus ik zie dat er nog een korte interruptie van meneer Bouwbach-Wilson is. Ja, voorzitter. Want het verbaast me toch een beetje. Want in het raadvoorstel wordt namelijk niet alleen een relatie gelegd met het Watertorenplein, waar de wethouder terecht over spreekt naar mijn idee. Maar er wordt ook uh, gesteld, de keuze of er al dan niet een kustversterking zal plaatsvinden, is voorwaardelijk voor de gebiedsontwikkeling in de middenboulevard. En dat is dus, mij dunkt, heel wat breder dan wat de, de wethouder zegt. Bovendien, het spijt me, nee, maar dat... de wethouder gaat niet in op met het argument wat ik daar straks heb aangevoerd, namelijk dat het zaak is, voordat je dus een maatschappelijke kostenbatenanalyse laat verrichten, dat je je verzekert van het feit dat wat je van plan bent te doen... dat dat ook door de partijen die erover gaan... wordt toegestaan. En dat weet u helemaal niet... op het moment dat u nu iets gaat doen... dan zou dat namelijk achteraf pas... Uh, aan de orde komen. En dat lijkt ons... niet de goede volgorde. Meneer Demmers, kort graag. Ja, ehm... Uh... Het is nog nooit aan de orde geweest. Of, Meneer Demers, we gaan geen tweede termijn doen. Nee, het is nog nooit aan de orde geweest. of uh, voor herstructurering. of revitalisering van een middenboulevard. of daar strandverbredingen voor nodig was. En nu staat er in het stuk. het is een voorwaardelijke eis. om te komen tot ontwikkeling. Nou, dat is dus niet zo. Het gaat wat dus over. Dat, wordt, dat, dat ja, is één. Het tweede is. Uh, dat Rijnland inderdaad uh, zegt. Uh, ...heeft laten weten dat ze uh, de, de nodige ontwikkelingen, wat dat ook mogen zijn... ...dat ze daarover uh, willen nadenken en dat ze daar maatwerk voor willen leveren. Maar het is natuurlijk wel wat anders om een legger te veranderen. Uh, ten derde, in Hoek van Holland, inderdaad, daar komt de zandmotor van meneer Veerman... Ja, en die uh, gaat natuurlijk ook zijn effect hebben op dat kleine stukje hier voor de deur... ...wat net uitsteekt, die vangt zand. Dus al die argumenten bij elkaar. Net daad, dus Blijft u alleen u... het argument van meneer Bluis over. die zegt... Nee, meneer Demmers. u gaat niet discussiëren onderling. U kreeg nog de gelegenheid om een korte vraag te stellen. Punt. En die gelegenheid is voorbij. Uh, meneer Bouwberg Wilson. U zei dat de portefeuillehouder geen antwoord had gegeven. In mijn beleving heeft u een antwoord gegeven over de veiligheidscriteria. Uh, misschien, ik weet niet of daar nog iets meer op toe te richten is, meneer Tatus. Nou ja, ik krijg, op, ik krijg op dit moment niet meer duidelijkheid van Rijnland en Rijkswaterstaat uh, over de, de actie die we voeren. Wij hebben de afspraken heel nadrukkelijk gemaakt dat zij uh, willen bewegen. ...en dat wij met een aantal zaken aan moeten komen... ...nou, dat is deze kosten-baten-analyse... ...en dat zeg ik nogmaals, en dat is heel belangrijk... ...die wij ook de uitslag daarvan zelf moeten analyseren... ...of wij daar wat verder mee willen doen. Op dit moment zijn we voor 50 jaar veilig. Veiligheid is natuurlijk primair de zaak. Kunnen we dat combineren met meer mogelijkheden in de middenboulevard... ...is dat welkom, maar niet ten koste van alles... He, dat moet, we moeten daar heel nuchter tegenover staan. Ik denk, ik denk dat ik uh, beantwoord heb wat ik kan beantwoorden. Nee, en uh, naar beste weten, voorzitter. Dank u wel, uh, meneer Taters. Uh, behoefte aan een tweede termijn. Onderling debat. Ik inventariseer eerst. Meneer Bluis, schat ik in. Meneer Walberg Wilson. Meneer Babits, Meneer Demmers, ik kijk verder rond. Mevrouw Verheij. Dus even zien. Bij wie ben ik nog niet begonnen? Meneer Bawits, Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, eerst ik even ingaan op de opmerking van mevrouw Verheij. Uh, dat het, het, het klopt inderdaad dat ik... Uh, ik was wat kort. Het klopt dat ik uh, van uh, gedachten ben veranderd. Alleen, uh, ik, uh, ik zal het voortaan wat eerder melden aan de, aan de fracties. Zodat uh, u daar ook voorbereid bent. Uh, ik, ik proef dat u dat prettig vindt. Uh, met betrekking tot, uh, uh, uh, tot die uh, kostenbatenanalyse, uh, die is eigenlijk heel simpel. Uh, aan de ene kant heb je de investering in de, in de kustversterking. Aan de andere kant meet je de maatschappelijke opbrengst waarvan de ruimtelijke ontwikkeling een heel groot component is. En uh, de veiligheid tegen overstromingen, uh, het, het twee, ja, twee na grootste... Of misschien wel het de, de grootste component is. Um, op het moment dat wij veilig zijn, valt het dus eigenlijk dat um, die component uh, tegen overstroming valt dan eigenlijk weg. Die opbrengst valt dan op dat moment weg. En dan denk ik uh, bij mezelf, dan zou die kostenbatenanalyse eigenlijk wel wat uh, negatiever uit kunnen vallen dan we van tevoren denken. En dat heeft me eigenlijk alleen maar meer aan het twijfelen gebracht. Dus ik hoop echt dat als dit aangenomen wordt uh, waar wij niet voor zijn uh, dat het inderdaad uh, dat oplevert en een positief positief resultaat geeft maar uh, ik denk dat dit het zoveelste onderzoek is dat er uh, verspild geld is en uh, dat is de mening van de fractie van GroenLinks. Dank u wel voorzitter. Dank u wel meneer Buijs. Meneer Bluis Ja kijk in het, uh, in het voorstel in het bestuurlijke context uh, op pagina 1 staat uh, duidelijk uh, dat de, de bedoeling is om, om juist wel Rijnland en het Rijk mee te nemen... want wij, wij vragen eigenlijk garanties. Dus in feite is de, de motie sluit aan op wat er in het stuk staat... en wat, wat, wat de bedoeling van het verhaal is. Maak nou die, die clubs, want we hebben het over de provincie en de gemeente... vanuit hun perspectief schaast naar mijn gang... maak ze nou een beetje deelgenoot van het verhaal... en laat ze nou hun bijdrage in het rapport meegeven... En dat is dus het, welke voorwaarden zij stellen. En dan is het logisch dat je eerst daar, daar eerst over praat... en dan laat je volgens dat rapport maken. In feite staat het ook min of meer in uw stuk. He? Maar gemeente en provincie willen voorafgaand aan de besluitvorming... garantie hierover van Rijnland en of het Rijk. Dit dient derhalve meegenomen te worden in de opdrachtformulering. Dus eigenlijk staat het er al. Alleen wij vinden het zo belangrijk dat het gebeurt... En wat daarvoor staat, is, ja, en u zegt zelf, ja we hebben een soort van mondelingen afspraak. Nee, feitelijk zegt u ook dat u het in de opdrachtformulering mee wil genomen. Alleen wij vinden dat het zoveel politiek belang is dat het gebeurt... dat we een motie hebben gemaakt om dat nog eens extra te benadrukken. Dus wat dat betreft liggen we ook niet ver uit elkaar, denk ik. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Demmers. Um, ja, uh... Ik heb het gehoord, maar ik blijf toch van mening... gezien de complexiteit en uh, de doelstelling van Rijswaterstaat en uh, Rijnland... Dat, dat dit op deze manier dus uh, niet gaat uh, lukken. Maar uh, als we nou een andere insteek zouden nemen... en dat is uh, waar meneer Bluis op doelde... dat is de, ja, het recreatieve punt in de Randstad... Uh, de toenemende uh, druk om uh, zich te verpozen aan de kust. Uh, de economische meerwaarde van exploitatie van het strand, uh, dat je via het ministerie van Economische Zaken, dat hebben we al eerder gedaan, om via economische zaken dat te spelen en dat die de noodzaak aantoont dat, dat middels onder andere ook die kost- en baatanalyse, dat daar iets moet gebeuren. Maar via dus uh, de basiskustlijn, en dan spreek ik Rijkswaterstaat, de zandmotor en Rijland, die hebben zulke strakke doelen. Als je daarbij aankomt voor een parkeergarage en herontwikkeling en zo, zo, zo. Ja, dan dus zegt de Verenigde Vergadering, nou, daar gaan we niet over, dat is veiligheid. Maar wij zijn niet te beroerd, maar in dit geval vinden wij het een stap te ver. Het gaat eigenlijk om losse gebiedsdelen in de boulevard die je moet ontwikkelen, waar je wat... Uh, uh, randvoorwaarden wat soepeler zou kunnen maken. Zo heb ik het begrepen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer baber Wilson. Dank u, voorzitter. De wethouder sprak nog even over onze opmerking... tijdens de commissie... Uh, dat wij strandverbreding liever zagen vervangen... door kustversterking. Uh, in feite hebben we dat toen al uitgediscussieerd... om uh, reden van het feit dat... het uh, nu al bekend was... dat kustversterking... Uh, kustverbreding inhield hebben wij dat punt verder gewoon gelaten voor wat het is en uh, zijn wij daar verder vanuit gegaan uh, ten aanzien van uh, uh, hetgeen waar we net over gediscussieerd hebben dat is eigenlijk een herhaling van de commissie op de een of andere manier praten we langs elkaar heen terwijl we eigenlijk hetzelfde willen bereiken en het vervelende is nu dat om datgene wat wij samenlijk willen te bereiken op een zo heldere mogelijke manier in beeld te brengen is het nodig dat we op papier zetten, wat u in feite zelf ook in het raadsvoorstel... zoals de heer Bluisterrecht terecht al aangaf... dat je dat meeneemt in de opdrachtformulering... en wat mij betreft ook in onze besluitvorming. Want het heeft geen enkele zin om eerst te gaan kijken... wat er allemaal voor aardig mogelijk zou zijn in dit gebied... en vervolgens tot de conclusie te komen... dat op het moment dat we het dan daadwerkelijk willen gaan invullen... dat er dan allerlei eisen op tafel komen die maken dat het gewoon niet taalbaar is. Dan moet je die eisen gewoon meenemen... In je opdrachtformulering van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Dat is wat wij vragen. Niets meer, niets minder. Het staat eigenlijk al met zoveel woorden in het raadvoorstel. Ik begrijp de weigerachtigheid van de wethouder in dit opzicht niet. Overigens, voorzitter, wij zijn voornemens toch die motie in stemming te brengen. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Mevrouw Vrij. Dank u, voorzitter. En het punt wat voor ligt is eigenlijk of we wel of niet die analyse willen doen. En wat ik soms al proef eigenlijk in de discussie, dat we bijna vooruitlopen op de vraag wel of geen kustverbreding. En voor mij is de uitkomst van de analyse bepalend voor de vraag of er al dan geen strandverbreding zal plaatsvinden. De veiligheid is immers niet in het geding, het gaat eigenlijk om de, het economisch perspectief en de ruimtelijke kwaliteit. Wat dat betreft is de uitkomst van die analyse dus bepalend voor ons om te zeggen, nou wel of geen uh, kustverbreding. En ik vind de, de voorgestelde volgorde zoals de wethouder die schetst, dus de analyse en de uitkomsten daarvan meenemen um, richting Rijnland en Rijkswaterstaat ook wel uh, een logische wat dat betreft. En dan wilde ik graag nog even reageren op wat de heer Bawi zojuist heeft uh, gezegd. Ik dank u uh, voor uw... Uh, dat u daar nog op terug bent gekomen. Ik waardeer dat zeer. Maar ik vind het wel jammer dat ik uw argumenten... die u nu aandraagt, niet eerder heb kunnen vernemen... in de commissie raadzaken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vrij. Mevrouw. Meneer Balberg-Wilson. Mevrouw Verheij vindt de volgorde die de wethouder wenst te volgen... een logische... Ik zou daar toch nog eens even naar willen vragen, want wat we in feite nu gaan doen op het moment dat we het idee van de wethouder volgen, is dat we eerst eens gaan kijken wat voor leukst er allemaal in het middenboulevardgebied mogelijk zou kunnen zijn. Vervolgens gaan wij daarmee de partijen die gaan over de, de eisen die ze aan een ontwikkeling stellen daarmee confronteren. En dan is wat mij betreft de te verwachten volgorde van hetgeen wat we dan voor onze kiezen krijgen is leuk wat u daar heeft bedacht in antwoord. Maar u moet wel eerst dat en dat en dat doen. Aan die voorwaarden voldoen willen wij daarmee kunnen instemmen. Kun je dan niet beter die volgorde omdraaien en gewoon meteen met een voorstel komen wat inspeelt op die voorwaarden. Mevrouw Vrij. De veiligheid is niet in het geding, laten we dat voorop stellen. De economische, uh, het economische perspectief en de ruimtekwaliteit... dat, dat zijn de aspecten die meegenomen worden in dit onderzoek. Um, maar dit onderzoek dient wat mij betreft dus niet alleen... om uh, Rijkswaterstaat en Rijnland te overtuigen... maar is ook voor onszelf natuurlijk een heel belangrijk onderzoek. Dus die analyse... Um, ja, die wil ik wat dat betreft afwachten. En wat dat betreft de voorwaarden, de, de, zoals ik dat begrijp... ...de, de eisen van, uh, die de andere partijen stellen... Uh, ...zijn eigenlijk dat de veiligheid niet in het geding komt. Dat dat is bekend. En, en daarom ja, wil ik toch eigenlijk de uitkomst van de analyse eerst afwachten. Voorzitter, mevrouw Verheijs stelt dat de eisen die partijen stellen bekend zijn. Dat is niet het geval... Dat weten wij niet en dat is dan ook de reden waarom wij die volgorde willen omdraaien. Mevrouw Vrij. Ik heb gezegd dat het eis van het, veilig, het veiligheidsaspect, dat dat bekend is. Dat dat een van de voornaamste eisen is. Ja, maar het, het, het gaat er niet om, om vast te stellen dat wij het veiligheidsaspect heel belangrijk vinden waar het om gaat is dat wij moeten vaststellen... aan welke voorwaarden we dienen te, te voldoen... om datgene te kunnen uitvoeren in die kuststrook... wat wij graag zouden willen. En de partijen die ons dat kunnen vertellen... dat is niet de maatschappelijke kostenbaatanalyse... nee, dat zijn de partijen die die kustveiligheid dienen te bewaken. En daarom moeten wij vooraf vragen... partijen, vertelt u ons eens even waaraan moeten we voldoen... om datgene te kunnen doen wat wij graag willen. En niet anders... Volgens mij uh, lukt u er niet in elkaar te overtuigen. Uh, want ik zie een beetje de opmerkingen in dezelfde lading en strekking heen en weer gaan. Voorzitter, bij ik heb het even toegelaten. Nee meneer Demmers. Nee. Want mijn voorstel zou zijn, uh, nee. volgens mij zijn de meeste argumenten wel gewisseld. Misschien mag de portefeuille harder nog even op het aspect van de motie. En wat net is aangegeven, Dus zowel de heer Bluis als bouwberg Wilson, de tekst in het stuk, even de context plaatsen. Meneer Hatersen. Uh, voorzitter, uh, ik denk dat we heel dicht bij elkaar zitten. Dat is het punt helemaal niet. Maar uh, ik probeer nog even in uh, zo eenvoudig mogelijke bewoordingen... het onderzoek, kijk juist wat er nodig is... aan strandverbreding voor om de veiligheid op een andere plek dan nu vast te houden of vast te leggen. Zodanig dat op enkele plekken wel... of op één plek wel ondergronds gegaan kan worden. Dus dat is het Watertorenplein. Vervolgens wordt gekeken wat het kost en wat de baten zijn die dat oplevert. Dus dat moet uit dat onderzoek blijven. Dit om het Rijk en de provincie of anderen te overtuigen nu te investeren... in plaats van over enkele jaren als het wel nodig is. Dus die, die veiligheid die is voor 50 jaar, maar dat, dat schuift natuurlijk altijd op. En wij willen dat voor zijn omdat wij dan ontwikkelmogelijkheden hebben in de middenboulevard... Dus uh, dat gaan we nou net onderzoeken en u wilt voor het onderzoek, wilt u al van uh, Rijnland en Rijkswaterstaat weten waar het onderzoek, uh, wat er uit dat onderzoek moet komen. Nou, dat wil, willen wij nu net onderzoeken. Ik, we zitten verdomd ja. dicht bij elkaar, maar, maar u, u wilt iets weten wat wij juist willen onderzoeken. Dat was wat u betreft, ja, ja, voorzitter. Ja, ik heb een beetje de indruk dat eh, we inderdaad wel dicht bij elkaar zitten qua standpunten, maar meneer Baber Wilson schudt heel hard nee. Eh, misschien is het proces net anders ingestoken in het collegevoorstel, maar het eindresultaat zou het, zoals ik er naar kijk, wel te moeten leiden dat je kunt, op dat moment kunt zeggen, ja, met die en die voorwaarden kunnen alle partijen akkoord gaan. En dat is eigenlijk wat volgens mij de portefeuillehouder ook zegt. Daar is dat onderzoek voor nodig. Om te kijken, kun je die beweging krijgen? En dat maakt dat, zoals ik de portefeuille had, het beluister. Hij zegt, die motie qua richting staat hier stuk in stuk. Alleen als je hem zo letterlijk, zoals de motie nu in staat, interpreteert, blokkeer je dus dat onderzoek. Want dan zeggen Rijnland en Rijkswaterstaat, nou dat is de wetgeving, punt. En dat is even het dilemma, dus het is geen onwil, maar het is meer van de portefeuillehouder denkt dat deze koers op deze manier net wat effectiever kan zijn. Ja, dat is volgens mij de essentie. En het doel is uiteindelijk hetzelfde. Dat is een beetje wat ik beluister uit de discussie. Wenst iemand hier nog het woord over dan wel, is het helder en is het besluit van stemming? Meneer Demmers. Nog een laatste opmerking. Um, ik hoor raadsbreed, maar vooral van meneer Bouwberg Wilson. Dat uh, de tekst. Wij willen wat met die uh, Middenboulevard. Nou, het is mij gebleken, het is ons gebleken. dat de laatste twintig jaar daar niets gebeurd is. Dus het lijkt mij heel verstandig om zo'n analyse uit te voeren. als wij met z'n allen eindelijk eens een keer weten. wat we daar gaan doen. En mijn laatste vraag, die ik niet meer mocht stellen, was aan meneer Bouwberg Wilson. Wat wilt u met die middenboulevard? Want dat weet ik na twaalf jaar nog steeds. En die vraag is op dit moment wat prematuur. Want stel dat u raad besluit tot dit onderzoek... dan kunt u die vraag stellen en dan is meneer Vouwburg Wilson erop voorbereid. Dan hebben we het geld al uitgegeven. We moeten eerst weten wat we willen en dan gaan we investeren, voorzitter. En niet andersom. Wij gaan volgens mij tot stemming over... Dat betekent dat ik het voorstel allereerst in stemming breng en aansluitend de motie. Ja? En het voorstel voor u ligt, hè, wat mij betreft, bij handopsteken, uh, de maatschappelijke kosten-baten. Meneer de voorzitter, ik zou graag een stemverklaring willen afleggen. Dat mag. Uh, dat kan ook bij handopsteken en dan uh, geef ik u het woord straks. Wie is voor? De kustontwikkeling, maatschappelijke kosten, kostenbaatanalyse, strandverbreding. Bij handopsteken graag. Voor zijn. De handen graag nadrukkelijk omhoog. De heer Van der Drift, mevrouw Verheij, mevrouw Keurenson, meneer Drommel, eh, meneer De Vries, excuses, eh, meneer Bouwberg-Wilson. De fractie van de Oudere Partij Zandvoort volledig, de fractie van het CDA volledig, de fractie van de Partij van de Arbeid volledig en de fractie van Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Wij hand opsteken graag. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de fracties van GroenLinks en Gemeentebelangen Zandvoort en mevrouw Van der Veld wenst een stemverklaring. Dank u wel meneer de voorzitter. Het gaat uh, ons niet zozeer erom dat we dus... Tegen dat onderzoek zouden zijn. Maar we zijn wel tegen de manier waarop dit naar voren is gekomen. En eigenlijk doet het stuk zichzelf de das om. Het gaat erom dat hier ook staat dat het noodzakelijk is dat de gemeente zelf de verantwoordelijkheid neemt. En het is niet eens zeker of die andere 20.000 euro door de provincie worden opgehoest. Dat zijn onze grootste bezwaren. En daarbij weten we ook de uitslag van het onderzoek al. Vandaar dus dat onze fractie tegenstemt. Dank u wel. Dan is het voorstel aangenomen, als ik zo uit mijn hoofd heb meegeteld. 13 om 3. Dan breng ik vervolgens in stemming de motie maatschappelijke kostenbaatanalyse strandverbreding. dacht tot de discussie die erover gevoerd is. Wederom bij hand opsteken wie is voor deze motie. Ik kijk rond. Dat zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort en het CDA. Wie is tegen deze motie bij hand opsteken graag dat... Zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks en D66? Daarmee is de motie afgewezen met 5 tegen 11. Dank u wel. Dat brengt ons op agenda punt 8. En dat is de jaarrekening 2009 van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. In de commissie is daar het debat al over gevoerd. Er zijn vragen gesteld, die zijn inmiddels beantwoord. In de commissie was ook nog de vraag, kan het nu een hamerstuk worden? Maar ik leg die vraag maar even eerst terug in de raad. Is er nog behoefte aan een debat? Of zegt u we kunnen stemmen? Meneer De Vries. Voorzitter, ik wil alleen nog even een paar opmerkingen plaatsen. Dan heeft u wat mij betreft gelijk het woord. Oké, okay, dank u. Uh, niet alle vragen zijn natuurlijk beantwoord die ik gesteld heb. Of in ieder geval die ik gesteld heb. Wat mij wel heel erg uh, plezierig stemt, is dat ik door de heer Rasters, de algemeen directeur, uitgenodigd ben. Want hij wil graag de, een aantal achtergronden uh, die hij niet op schrift wilde stellen uh, aan mij uh, kenbaar maken. En dat is voor mij in ieder geval voldoende aanleiding om uh, te zeggen, nou dan kan ik ermee akkoord gaan. En mocht het zo zijn dat daarin uh, zaken naar voren komen die van belang zijn voor uh, de Raad, dan zal ik die zeker melden. Dank u. Dank u wel. En één ding, sorry voorzitter, uh, het is nog steeds 2,2 in het raadsvoorstel. Ja, zonde... <laughs> het is een uh, soort Kafkaans uh, getal geworden. In de Griffiepost wordt mij ingefluisterd, is dat hersteld. Dit voorstel was al verzonden. Het heeft overigens voor de besluitvorming geen effect. Begrijpt u wat ik bedoel? Zijn er nog anderen die behoefte hebben aan een eerste termijn? Kijk rond, dat is niet het geval. Heeft de portefeuillehouder nog een behoefte? Nee? Een eerste termijn bedoel ik. Dank u wel, meneer Toner. Dan, hand opsteken. Wie is voor het voorstel jaarrekening van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland bij hand opsteken graag. Dat is een unaniem besluit. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. Dan is punt 9 van de agenda de brandveiligheidsverordening 2010. En in de commissie was eigenlijk de kernvraag nog is er nog een alternatief denkbaar over de rechtszekerheid en de enigszins uh, soms vage ...effecten die je beoogt. Uh, daar is nog over nagedacht door het college... ...maar wij zijn eigenlijk in dat opzicht niet verder gekomen... ...dan wat er nu in het stuk staat. En dat is toch de kern van ons rechtsstelsel. Dat is de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus het college ziet uh, geen andere mogelijkheden daarin. Ik geef u dat op voorhand mee. Is er nog behoefte aan een eerste termijn... ...of een stemverklaring wellicht? Eerste termijn? Meneer Demmers? Nou, één uh, gedachte wat u net uh, gemeld heeft... Heb ik, uh, ...ben ik daar ook nog zelf... Uh achteraan gegaan. Maar helaas, uh, het is uh, niet duidelijker te, van, uh, te formuleren met meer rechtszekerheid. Dus uh, het komt hierop neer hoe die regels dan uh, toegepast worden. Uh, en hoe prudent die toegepast worden. En met wat voor bandbreedte. Uh, daar moeten wij dan het vertrouwen in hebben in de portefeuillehouder. En uh, na ampel beraad hebben wij... Uh, Bedacht dat wij dat vertrouwen in de voorzitter hebben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Twee keer dank u wel. Meneer Bavits. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, we hebben dit in de fractie besproken, de hele fractie. <lacht> en uh, uh, wij waren eigenlijk uh, nog, nogal. Uh, ja, ik, ik was eigenlijk zelf ook een beetje tegen. En wij ook. Uh, dit voorstel. Omdat. Uh, uh, en nu serieus, uh, we het toch een beetje vaag vonden. En uh, nu ben ik daarover gaan nadenken. En ik heb eigenlijk uh, één punt waarop ik het uh, uh, vaag vind of vond. En ik laat het even van uh, de uh, portefeuillehouder afhangen. Uh, of het bij een nee blijft of een ja wordt. Uh, het is eigenlijk heel simpel. Uh, wat, wij, wat wij missen uh, uit het oogpunt van brandveiligheid is een soort verwijzing... ...naar een, uh, een soort van handreiking brandveiligheid evenementen. Wat je in sommige brandveiligheidsverordeningen in het land wel eens tegenkomt. En uh, wij vragen ons af of dat met dit voorstel wel is geborgd. Het is natuurlijk gewoon een standaard uh, vnd model verordening... Uh, maar aan de andere kant zie je toch wel dat er, dat er vaak uh, een verwijzing wordt gemaakt naar uh, ja, de brandveiligheid uh, in, uh, in het geval van evenementen. Uh, ja, is dat geborgd of niet? Dat is eigenlijk de, de, de simpele vraag. En hoe? Jou, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Baanwits. De eerste vraag is ja. De tweede vraag. Uh, het antwoord is ja, dat is geborgd in allerlei andere regelgevingen en verordeningen, waaronder de bouwverordening. Uh, uh, nu ben ik even het overzicht kwijt. We hebben een evenementenverordening. Wij hebben een gebruiksvergunningenverordening. Uh, in al dat soort verordeningen zit met name het veiligheidsaspect geborgd. En het doel van deze verordening is daar waar we het niet geregeld hebben. Dat we een soort vangnet hebben. Om dan te kunnen optreden. En dat gebeurt één keer in de vijf jaar, tien 10 jaar, honderd jaar. Dat is de gedachte. Meer kan ik er niet over zeggen. Wij, kan ik daarop reageren? Wat mij betreft wel, dus de tweede termijn. Ja, ik, ik heb me toch met twijfels over. Ik ik heb, ik heb uh, wij hebben zeg maar niet kunnen vinden. Uh, in ieder geval niet in deze uh, verordening dat er verwezen wordt expliciet naar een brandveiligheidsverordening binnen uh, binnen het evenementenbeleid. Dat heb, en volgens mij is er binnen het uh, uh, uh, binnen de APV, waar volgens mij de evenementen ondervallen... ook, ook geen aparte brandveiligheidsverordening daarover... voor niet-bouwwerken. Wat, wat in, ja, in de meeste gevallen nog wel zo is. Uh, wat in de praktijk dus betekent... dat het als je bij een, een, een gemeente aankomt... Uh, en je voldoet uh, zeg maar aan het criterium dat je uh, gebonden bent... Uh, aan, een, aan een meldingsplicht van een uh, evenement... Dat je vervolgens doorverwezen wordt naar de brandweer. En die gaat jouw tent, zeker uw gelegenheid, controleren op, uh, op verordeningen die dus in een evenementenbepaling staan. Uh, dat is zo ongeveer de strekking van het, uh, van het verhaal. En het spijt mij wederom dat ik uh, hiertoe kom door voorschrijdend inzicht. Maar u, u begrijpt dat uh, ik praat soms over wij bij GroenLinks als fractie, maar het is ik. En daardoor kom ik soms uh, uh, zelf... Wat later achter bepaalde zaken. Dank u voorzitter. Uh, dank u wel meneer Bavits. Ik ben even aan het dubbelen. Ja, het dilemma is dat die voorschriften volgens mijn beleving niet in dit vangnetsysteem horen. Er zit overigens wel één artikel in op grond waarvan het college gewoon een aantal zaken kan weigeren op basis van het feit dat de inrichting niet brandveilig is of de opstelling niet brandveilig is. Dat is artikel 3, weigeringsgronden, expliciet genoemd. Dus zoals ik er naar kijk, geeft deze verordening, als dat in die zeer bijzondere situaties nodig is, je voldoende mogelijkheden om te kunnen ingrijpen. Want dat is de kern van de discussie. Nogmaals, je praat over iets wat bijna niet voorkomt, omdat alle andere regelgeving dat voldoende en heel geborgd met alle voorschriften afdekt. En als u daar nog op die andere regelgeving in relatie tot brandveiligheid nog eens een keer iets over wilt.